10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Goedemorgen, hartelijk welkom bij weer een dag Sportzomer Radio... met gesprekken, nieuws, sport en muziek. Op dit moment bespreekt de Rijksministerraad de toekomst van Curaçao... waar het een bestuurlijke puinhoop is. Het eiland wordt waarschijnlijk onder curatelen gesteld. Gisteren was er een zelfmoord in een Nederlandse gevangenis. Nationale ombudsman Alex Brenningmeijer deed daar onderzoek naar... en geeft dit uur zijn commentaar. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Vliegtuigpersoneel van Arkefly wordt gedwongen om drugs te smokkelen van Curaçao naar Amsterdam. Dat doen ze onder druk van criminelen. Onlangs werd een steward van de luchtvaartmaatschappij gepakt met 8 kilo cocaïne in zijn koffer. Toppen van der Heide van Arkefly denkt dat dat vaker voorkomt. Hij denkt dat ook personeel van andere luchtvaartmaatschappijen wordt gedwongen om drugs te smokkelen. Cabinepersoneel dat op Curaçao woont, wordt onder druk gezet en ook wordt hun familie bedreigd. En dat leidt tot onrust onder het vliegtuigpersoneel. Arkefly doet er alles aan om de praktijken tegen te gaan, zegt directeur van der Heide door namelijk een intensieve controle te houden op kapitein personeelsleden die terugkomen vanuit uh, vanuit Urezaal, uh, om die route als het ware effectief af te sluiten. Een beetje vergelijkbaar met de 100 controles uh, die uh, voor veel vluchten uit risicogroepen worden gehanteerd. Er komt een anonieme kliklijn voor mensen die informatie hebben over omkooppraktijken in de sport. Minister Schippers zegt dat ze af wil van de geur van corruptie in de sport. Als er steeds vermoedens blijven hangen dat er soms uh, dingen gebeuren in de sport die niet deugen... dan vind ik dat je het moet onderzoeken en niet moet wegkijken. Vandaar dat ik een onderzoek gestart heb wat behoorlijk breed is. Niet alleen op het voetbal, maar op allerlei uh, sporten. Uh, ik wil gewoon uh, de onderste steen boven, uh, omdat ik het van belang vind dat sport leuk en schoon is. Aanleiding voor het onderzoek is het omkoopschandaal in het Italiaanse voetbal dat net voor het EK werd ontdekt. De eerste Schipper spreekt van een donker aspect van de sport dat diepgravend moet worden onderzocht.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 De verzekeraar SNS Reaal overweegt onderdelen te verkopen om uit de problemen te komen. In een persbericht benadrukt de bank dat er nog geen beslissingen zijn genomen. Een mogelijkheid is om de verzekeringsactiviteiten te verkopen voor circa anderhalf miljard. Dat is misschien net genoeg om de staatssteun af te betalen. Nieuwe verliezen in de vastgoedfinanciering op te vangen en de financiële buffers te verhogen. SNS Reaal is de vierde bank van Nederland en zit al vier jaar in een diepe crisis. Al het geld wordt opgeslokt door crisisbeheersing. En aan gewone zaken als kredietverlening, hypotheekverstrekking en bankieren komt SNS nauwelijks meer toe. De bank heeft al voor minstens anderhalf miljard euro bij de Europese Centrale Bank geleend. Andere grote banken dringen er bij het ministerie en de Nederlandse bank op aan dat er maatregelen komen. De banken houden samen de sector overeind en als SNS omvalt heeft dat ook voor hen grote gevolgen. Ballas Nedam komt met een winstwaarschuwing. In de eerste helft van het jaar heeft het bouwbedrijf helemaal geen winst gemaakt. Het resultaat was 0 euro. Terwijl in dezelfde periode vorig jaar 4 miljoen euro winst was geboekt. Ballas Nedam heeft last van de slecht draaiende bouwsector. Daardoor viel de omzet 5% lager uit. Ook voor de rest van het jaar is de aannemer somber. Ballas Nedam verwacht over heel het jaar geen winst en ook geen verlies. Het Occupy-kamp op het Mali-veld in Den Haag wordt ontruimd. Volgens burgemeester Van Aertsen is de situatie in het kamp geëscaleerd en is het risico op ongeregeldheden te hoog. Deze week waren er problemen op het Mali-veld tussen twee verschillende groepen die toegang tot het kamp claimden. Volgens Van Aertsen ontbreekt de structuur in het kamp. Niemand is in staat om onderlinge conflicten op te lossen. En januari wilde Van Aartsen het Occupy-kamp op het Mali-veld ook al ontruimen. Toen verbood de rechter dat. Parkeren in het centrum van 30 grote steden wordt steeds duurder, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Die zetten de parkeertarieven op een rij en vroeg daarnaast 1250 leden van een internetpanel van de bond naar de grootste parkeerergenissen. Grootste ergenis is de prijs van het parkeren. Uit de inventarisatie blijkt dat tarieven het afgelopen vier jaar gemiddeld met 15 omhoog zijn gegaan. Automobilisten zijn duurst uit in Amsterdam. Een uur parkeren in het centrum kost daar 5 euro.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie op de A9-Alkmaar richting Almseveen... ...staat twee kilometer bij Batouverdorp. A16 Breda richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij Rondweg-Dordrecht. Daar staat twee kilometer. De rechterreis ook is daar dicht. En op de andere rijmen richting Antwerpen is ook een ongeluk gebeurd bij Knoop het Galder. Ook daar staat twee kilometer en ook daar is de rechterreis ook dicht. Nog probleem bij de spoorwegen, want door een aanrijding... ...rijden er tussen Eindhoven en Helmond geen treinen en vertraging is meer dan een uur. Zometeen verder met Radio 1 Sport Zomer. Hamburgers voor Noppes. Oh, oh oh. Hamburgers voor Noppes. Oh oh. Het is zomer. En daarom alleen vandaag en morgen nog bij C-1000. Geen korting, maar gewoon het tweede pakje met vijf runderhamburgers Helemaal gratis. Slim bezig. C-1000.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Gisteren pleegde een dubbelvoudige moordenaar zelfmoord in zijn cel. De nationale ombudsman Alex Brenningmeijer onderzocht suïcide in Nederlandse gevangenissen. En de Rijksministerraad bespreekt in een besloten bijeenkomst... op dit moment de toekomst van Curaçao volgens Boze Tongen een dictatuur in wording. Bent u het daarmee eens, John Dillam, oud-Kamerlid en geboren Antilliaan? Geen dictatuur. Geen dictatuur? Nee. nee. Zo meer over... Curaçao. En nu eerst minister Schippers over een nieuwe kliklijn. Hier zijn Thijs van der Brunk en Willemijn Veenhoven. Want er komt een anonieme kliklijn voor omkoping in de sport. Dat heeft demissionair minister Schippers besloten. Aanleiding zijn geruchten en schandalen in de topsport. Schippers hoorden ook veel verontrustende geluiden op een conferentie in Denemarken. In Kopenhagen hebben we met elkaar geconstateerd dat er internationaal van alles vermoed wordt ten aanzien van omkoping van wedstrijden. Maar we heel moeilijk de vinger erachter kunnen krijgen. In Italië hebben we in het voetbal natuurlijk een groot schandaal gezien. Uh, en we hebben een uh, boek gekregen van voetbal journalisten. En alles met alles zeg ik... ja, we hebben in Nederland sport waar heel veel mensen van genieten. Die moet schoon zijn, schoon qua doping. Maar ook wat betreft uh, dat het een verre wedstrijd is. Daar hecht ik zeer veel aan. Maar kunt u zich voorstellen dat er bijvoorbeeld... in de Nederlandse voetbalcompetitie wedstrijden gekocht worden...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 Dingen kan melden. Dan kan een sporter kan bellen: van nou, ik ben benaderd door een gokbedrijf, bijvoorbeeld. Precies. We gaan ook veel gesprekken doen met sporters, exporters, coaches, ex-coaches. Met kansspelaanbieders, met het OM, met politie. Dat is één deel van het onderzoek. Het tweede deel is dat we kijken wat weten we in Europa eigenlijk van omkoping. Hebben we internationale zaken? Wat is de kennis in andere landen? En het de derde poot is, is onze wet en regelgeving berekend op die omkoping? Want het is vaak iets van harde criminaliteit. Er zit groot geld achter. Zijn er instrumenten die men in andere landen wel heeft... en die we bijvoorbeeld hier niet hebben om het te voorkomen... of juist om het te bestrijden? Daar willen wij ook van leren. Het is een groot onderzoek. Als ik dat zo hoor, betekent dat ook dat u zich echt wel zorgen maakt... over in ieder geval de geruchten die gaan? Het is heel hardnekkig, deze geruchten. Sport is ongelooflijk belangrijk voor mensen. En ik wil gewoon niet dat er een zweem boven de sport blijft hangen... dat het niet ver gaat. En dus vind ik het belangrijk dat wij... Bij aanhoudende uh, signalen. Niet alleen uh, hier van journalisten, maar ook uh, vanuit het buitenland. Hè. U heeft Italië gezien. U heeft misschien gehoord hoe het in Rusland is gegaan. Waarom zou dat in Nederland helemaal, dan, helemaal niet gebeuren? Dus vandaar dat ik het even goed wil onderzoeken. En wanneer weten we het of er omkoping is in de Nederlandse sportwereld? In de loop van 2013. Ik denk uh, ergens maart, april zo uh, zal er wel uh, meer bekend zijn. Verslag even Marcel Bril in gesprek met Demissionair Minister Schippers. Op dit moment zit de Rijksministerraad bij elkaar. Dat is de Nederlandse ministerraad plus de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Wat er besproken wordt, is officieel geheim. Maar er zullen u dan ook uh, hartige woorden vallen over Curaçao. Dat eiland lijkt een bestuurlijke puinhoop. Wat is er aan de hand? Daar gaan we over praten met John Leerdam. Hij is oud pvda kamerlid en hij is geboren op uh, Curaçao. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even het nieuws dat we zojuist hoorden: stewardessen uit Curaçao die worden gedwongen om drugs te smokkelen. Had u dat al eens gehoord? Nee, dat heb ik nog nooit gehoord en ik vind het een eigenaardig verhaal. Want ik kan me bijna niet voorstellen dat dat uh, op die manier natuurlijk uh, gewoon openlijk gebeurt, want de ben je toch niet helemaal goed wijs. Lijkt mij. Nee, maar ja, als je gedwongen, dat is het verhaal. Ze zouden gedwongen worden door criminelen ja. om dat te doen. Ja, maar dat vind ik ernstig. Ja. En dat vind ik dat soort dingen moeten gelijk afgestraft worden. Ik bedoel, hoe kan je dat? Hoe kan je die mensen dat vragen? Ik, ben, ik heb zelf een tijd ooit ben ik geweest in. Uh, in de begin jaren tachtig. Dus, nou, ik, nou, ja, ik vind het gewoon verbijstend. Ik hoorde het net en toen dacht ik, wat is dit nou voor een raar uh, gedoe? Ja, maar ja. u gelooft het wel? Of? Ik weet niet als ik het moet geloven. Ik, zie dat de KLM, uh, ik zag dat de KLM zich niet herkent in dit verhaal. Maar van Arcafly? Van Arke, maar Arkefly, die heeft het naar buiten gebracht blijkbaar. Ja. Ja. Tegenwoordig sta ik van niks te kijken. Een Telegraaf meldde vanmorgen ook nog dat een gezin. dat van een vakantie terugkeerde van Curaçao. op Schiphol gestript werd door criminelen. die dachten dat ze drugs bij zich hadden. Hè? Ja. Nee. Ja. Dat. dat, dat ja. Ik heb daar geen, ja, ik heb U daar heeft geen, uw lesje dat... wel geleerd. U zegt, daar weet ik niks van af. <laughs> nee, zo is dat. nee, sorry. Dit hebben wij niet bedacht voor de helderheid. Dit, is stond, nee. echt de <laughs> dit stond echt in de krant vanmorgen. We gaan praten over de bestuurlijke problemen. Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn sinds 2010 aparte landen hè, binnen het Koninkrijk. Klopt. Wat betekent dat voor de verhoudingen? Dat betekent voor de verhoudingen dat uh, ze politiek onafhankelijk zijn... maar enigszins economisch nog wel uh, afhankelijk en um, dat geldt voor zowel Aruba, dat geldt voor uh, Curaçao, dat geldt ook voor Sint Maarten. En wat je ziet, is dat wij, uh, uh, twee jaar geleden, uh, is er een gigantische schuld eigenlijk afgelost. 1,7 miljard. 7, miljard. Ik. Ja. En uh, toen is ook aangegeven dat er in ieder geval, toen is er ook een commissie financieel toezicht is toen in geïnstalleerd. om te zorgen dat het niet meer hetzelfde zou worden. Want ze zijn zelfstandig, maar als ze te grote tekorten maken, dan kunnen we ingrijpen? Dan kunnen we ingrijpen, ja. ja. En dat heeft de Kamer heeft dat toen ook uh, bij monden van de motie uh, toen, uh, ook aangegeven. En ik heb toen zelf nog ook een uh, motie van uh, algemeen maatregelen voor Rijksbestuur ingediend. Omdat ik vond dat het, uh, dit soort praktijken zich niet natuurlijk zich elke keer zouden moeten herhalen. En dat is mij toen tijd niet ten dank afgenomen. Oké, okay, daar op Curaçao? Ja. Vonden ze niet leuk? Nou, de Antillen eigenlijk. Ja. Ja. Nu zitten ze dus bij elkaar, want er zijn wel weer ondanks dat het kwijtgescholden is, zijn er alweer grote tekorten inmiddels. Hoe, ja. hoe groot? En het is, met, het is niet alleen maar met de gevolgde ministers. Dit eh, eh, is een bijzondere eh, ja. Rijksministerraad, want eh, de, alle premiers van de landen die zijn uitgenodigd. Ja. Um, um, eigenlijk niet, niet vrijwillig, die zijn echt uh, gevraagd om hier te zijn. Oh, Geëist ge ge dan bijna? Eigenlijk wel. En uh, zowel de, de minister-president van Curaçao... als die van uh, Aruba en die van Sint Maarten... die zijn ook hier... Geland en die zijn dus, zitten dus ook bij de Rijksministerraad... wat normaal het er zeer ongewoon is. En wat is en de, de reden dan dat dat nu het geval Omdat is? de situatie op Curaçao uh, uh, één is... waar uh, binnen het Koninkrijk toch zorgelijk is. Hmm. En dat is op twee vlakken. Dat is één op het gebied van justitie... en één op het gebied van, uh, van uh, financiën. Financiën. financiën. Zullen we die eerst maar even doen? Ja. Een tekort van 85 miljoen inmiddels. 85 miljoen. In, in twee jaar? In twee jaar tijd. Wat hebben ze daarmee gedaan? En nou, Kudersau, als je kijkt naar de minister van Financiën of die geeft dan een andere soort berekening. Maar um, het is gewoon 85 miljoen, punt. Dus we kunnen de lange. Uh, dus, het is, uh, dus het is de vraag: van... Uh, hoe heb je eigenlijk je huishoudboekje eigenlijk bijgehouden? Ja. Want het is heel duidelijk geweest dat we dat niet meer zouden laten gebeuren. Verrast het u? Het verrast me wel. Ja, toch wel? Omdat het co uh, de Commissie Financieel Toezicht... die houdt toezicht... en die geeft alleen maar akkoord voor de begroting. Um, want die kijken mee eigenlijk. He? Die sturen ook aan... Ja elk half jaar om de zoveel maanden sturen ze eigenlijk aan en dat is, zie je dat ze ook bijvoorbeeld op Sint Maarten hebben ze ingegrepen, hebben ze gezegd we kunnen de begroting niet goed, er moeten meer bezuinigd worden uh, dit gaat zo niet door en toen heeft Sint Maarten heeft toen echt uh, alles gedaan om die begroting op orde te krijgen hmm. uh, op Aruba is dat ook zo gegaan en dan zie je dat men vrij streng is en dat op Curaçao daar zijn de afspraken gemaakt maar die minister van uh, Financiën op Curaçao daar worden afspraken gemaakt die heeft zich gewoon in de afgelopen twee jaar gewoon niet aan de afspraken gehouden. Nee. En toen uh, op een gegeven moment. is gewoon zijn eigen gang gegaan, Hij heeft meer uitgegeven dan was. Ja. Zo simpel is het. Ja, daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Ja. Wat kan Nederland doen vervolgens? Uh, ingrijpen. Door? Dat, eh, door bijvoorbeeld eh, eh, eigenlijk gewoon onder curatele te stellen. En, en, dan, en dan zie je dat dat niet alleen maar op financieel gebied gebeurt... maar ook op, eh, justitieel. op justitie. Justitieel maar even gebied. nog financieel, dan, dan grijpt ze zijn daar nu over aan het vergaderen. De ja. verwachting is dat er inderdaad een, een soort curatelen komt. Wordt er dan een Nederlandse uh, minister van Financiën daar benoemd? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, dat zegt Nederland, uh, het is, uh, uh, vanaf nu is het dan uh, koninkrijksaangelegenheid. aangelegenheid. En dat betekent dat dan de minister van Financiën eigenlijk indirect gewoon op non wordt gezet. Daar, die daar. minister van Financiën? Ja, ja. En, en dan met goedkeuring van de andere twee landen... want dat kan natuurlijk Nederland niet alleen bepalen. Dat hebben ze, dat, precies, want het zijn, zijn meerdere landen in één krijgen. Dus de andere landen moeten daarmee instemmen, anders ja. kan het niet. Ja. Oei, dat is nogal spannend misschien. Dat is heel spannend. En, of die dat doen. En als die dat gaan doen, want die hebben natuurlijk wel hele directe banden... Ja. en, die, en die, ja, die, ja, die, die, die linken en de banden die zijn natuurlijk heel nauw daar. En die denken de volgende keer zijn wij de klos. Precies en dus dat is heel dat ligt dat is een gevoelige kwestie en dat is de maar ik denk dat het natuurlijk wel goed is voorbereid. En dat men natuurlijk ziet dat dit, dit natuurlijk zo op deze manier niet kan. Je hoort er heel vaak in, in de media boevennest, roversnest... als het gaat over Curaçao en uh, tenminste van bepaalde mensen. De, hoe, hoe kan het dat dit daar gebeurt? Zit dat een beetje in de genen? Nee, dat zit helemaal niet in de genen. We gaan toch ook niet zeggen dat, uh, belang, uh, dat witte mensen zich niet uh, douchen of zo. Nou ja, dus, ik kan me voorstellen dat corruptie ik bedoel, komt daar in die contraille meer voor nee, dan hier. Nee, dat denk ik. denk ik niet. Ik denk niet dat het iets in de gene is. Het heeft gewoon Hoe te maken... want de vorige regeringen, die hielden zich keurig aan het boekje. Uh, die hebben, als we kijken naar de afgelopen premiers... Uh, Miguel Poirier, uh, Emily de Jonge Lhage... Uh, uh, die probeerden echt met hun minister van Financiën... echt één op één, Ersida de Delanoi was een hele goede minister uh, van Financiën... die hield de, de, de het huishoudboekje heel goed bij. Maar wat is het dan wel als het niet in de gene is... Dat is gewoon dat er gewoon... Uh, Slechte minister van Financiën? Dat is gewoon niet de goede minister van Financiën. Nee. We kunnen er lang en breed over praten. Ik bedoel, als, als wij hier uh, een minister van Financiën hebben... die eigenlijk het huizenboekje niet op orde heeft... dan gaan we toch niet zeggen dat het in de gene ligt. Maar waarom is hij dan niet weg? Omdat ik denk, hij is van dezelfde partij als de premier van minister Schotten. En die houdt hem het hand boven het hoofd. En, hij, en uh, minister Schotten die, houdt, die zit een beetje klem. Eigenlijk ook met, een andere, die, met twee andere partijen, Pueblo Soberano en uh, de Man. En de Pueblo Soberano die houdt eigenlijk uh, deze, par deze partijen eigenlijk bij elkaar. En ze zijn bang dat als de minister van Financiën, die heeft al vier moties van wantrouwen tegen zijn broek aangekregen en één motie van treurnis. En, en euh, hij overleeft ze dus. Hij, hij heeft de motie van treurnis niet. Dat was zijn meerderheid voor. Ja, maar ja, dat, dat mm. Doet, mm. doet geen pijn. Hè? doet blijkbaar geen pijn. <laughs> blijkbaar geen pijn. In Nederland zal dat betekenen dat de minister zal opstappen. Mm. Daar is het niet gebeurd. Want um, dat is eigenlijk een, een verzachterde manier van motie van wantrouwen. En ja. dat door ja. zijn eigen partij gesteund, hè? mind you. En dat is toch wel heel pijnlijk. En, um, het is zoveel, zoveel keer naar de, kamer, naar, naar de Staten geroepen, wat eigenlijk de Kamer is... om te zeggen van wat is hier eigenlijk aan de hand en mm. wat uh, zijn dat voor mm. rare Vindt vind u die, die man moet gewoon weg? Eigenlijk zou hij gewoon de eer naar zichzelf moeten houden. Maar de code zijn gewoon anders. Want deze meneer die is gewoon stoïcijns en die, vindt, die gaat blijkbaar niet weg. En die heeft uh, blijkbaar gewoon gezegd tegen Schotten... als ik weg ga dan, dan moet iedereen weg... Dus en, die houdt die, iedereen dus die in gijzeling houdt, daar. Die houdt iedereen ja. in gijzeling. Stel dat die aanwijzing komt vandaag. Wat, wat vinden ze daarvan op Curaçao? Vinden ze ons dan weer naar? Ik denk het niet. Ik denk dat de, de meerderheid van de bevolking momenteel... Uh, zoiets heeft van uh, jongens luister... Uh, want de, als je het op Facebook volgt en op Twitter en dat soort zaken, zie je dat men echt zoiets heeft van: jongens, laten we ophouden met dit soort rotzooi. Nou ja, de, de stemming en, en, en, van de bevolking is wel van: ja. laat Nederland maar ingrijpen. Ja. Dat wordt niet gezien als koloniaal, nou, een koloniaal deel, gedrag. Een deel, een deel van de bevolking uh, die vindt dat het enigszins koloniaal gedrag is. En dat, een jaar geleden had Nederland al kunnen ingrijpen eigenlijk. Want toen zagen we al deze, deze ontwikkelingen. En toen hebben en toen we nog even he, en toen geduld. Heeft, geduld en toen heeft Donner, in de tijd, minister Donner, heeft toen eigenlijk het niet gedurfd om het te doen, omdat hij bang was. Voor het inderdaad, voor de verwijten over koloniaal gedrag. Ja. Maar um, eigenlijk hadden ze toen moeten ingrijpen, want toen was het kwaad nog niet zo erg als ja, precies. nu. En, en verwacht en, u dat ze het vandaag doen, de Nederlandse de Rijksminister. Ik kan me niet voorstellen dat ze het niet doen. Dus u verwacht dat ze doen. Ja. ja. ja. In, in brandpunt, in, in april van dit jaar werd de vraag gesteld of Curaçao een dictatuur in wording is. Ja, maar dat denk ik niet. Dus Zou ik we denk, aan het begin? Zo erg is niet. Of is het al nee. een dictatuur? Nee, nee, het is geen dictatuur. Dat is uh, geen dictatuur. Nee, dat is changer. Maar snapt u de vraag? Ik snap de vraag natuurlijk wel. Want als je kijkt naar uh, uh, de verwantschappen die mensen hebben binnen de regering... met bepaalde mensen die eigenlijk niet helemaal kozer zijn... dat zou in Nederland al lang geleid hebben tot het val van een kabinet. En de Kamer zou natuurlijk gewoon uh, uh, zo uh, op de achterste poten gaan staan... Uh, dat, uh, deze regering, dat die regering helemaal niet zou kunnen blijven zitten, nee. uh, zeker omdat er de biontozaak, zoals dat heet, hè, dus een, zaak, een rechtszaak van die minister van financiën, die, Wiens uh, halfbroer, bijvoorbeeld met uh, zeer uh, uh, rare praktijken bezig is. Zo wordt dat dan uh, in de uh, steeds uh, ook in de, in de pers wordt dat heel duidelijk uh, aangegeven. En dan zeg je, dan zie je. Dat eigenlijk dat, dat soort zaken uh, niet kan. En de minister van Justitie, die bijvoorbeeld eigenlijk het opneemt dan voor deze verdachten. Uh, en uh, dus dan een brief, alleen... stuurt, een brief stuurt naar Amerika om eigenlijk te zeggen van... luister, uh, we willen dat dat geld van die man even loskomt. Ja. Want die willen ze dan hoogstwaarschijnlijk willen ze voor iets anders gebruiken. En uh, dat kan natuurlijk niet. En nee. dat heeft Nederland gisteren heeft Nederland al duidelijk aangegeven. En dat zal nu vandaag bestendigd worden. Dat ze hebben gezegd dat in ieder geval dat, wordt, dat is in ieder geval onder kuratelen. Dus de minister van Justitie die mag niet meer functioneren als minister van Justitie. Dat is in ieder geval onder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 Just Don't turn around. In de oranje Soap, vanuit Sint Willeboord hoorden we eerder al opa Kees. Hij hoopt nog zo lang mogelijk met zijn dochter en kleindochter op één erf te wonen. Toch wordt ook hij geconfronteerd met de eindigheid van het leven. U luistert naar de radio 1. Wille sport zo is willen sport. Neem je mee. Ik neem je mee. De oranje Soap. En ik hoor het wel wanneer we al te zijn, hè? Opa Kees en oma Joken zwaaien hun dochter uit die op vakantie gaat. Hun jongste kleindochter is al op vakantie. Dan worden we rustig aan huis. we rustig aan huis. We hebben ze allemaal eerder ontmoet. Toen vertelden ze hoe ze met drie generaties op één woonerf wonen. Maar iedereen is niet zonder zorgen. Opa Kees heeft hartproblemen. Ze hebben, gevonden, hebben ze gevonden aan mijn hart... S'nachts vier keer stilgestaan heeft. Dus el, elke keer in mijn slaap. Wel... Ik, ik weet er zelf niet van. Ah, je ik weet ik... het zelf nooit. Dan... Uh, hij valt, dat je staat, of dat je zit. Ja, dan ligt hij op de grond. Ik, ik, ik weet er niks van. En de vrouw die... Die, die, die staat dan bij hoe? Ik heb een keer weggevallen. En toen hebben ze mijn bed gedrogen. En te lage bed. En ja de dokter wel en een ziekenwagen zongen voor de deur. Zongen gelijk voor de deur. Ja, heel bangstig is he. Ja, ze zijn ook helemaal in paniek op dat moment. Je weet ook niet wat je allemaal moet doen. En, uh, je kunt gewoon niet. Je wil alles tegelijk doen. He. En dan kreeg je een pacemaker. Je ja, die, kan die, alle dagen maar bellen. Ja, die spel ze nu aan ja. op de artsspieren. Ja, ja. Het ja, is gewoon wachten op telefoon en dan word ik Zo, opgenomen en dan wordt dat gelijk eh, gedaan. Ik wil nog wel langer leven hoor. als, euh... <laughs> als vandaag. En bij ons had hij Dan gaat het goed en als hij stopt, is het gebeurd. En zo, zo is het leven. Hartproblemen waren ook de reden dat een andere inwoner van Sint-Willebroort zijn wielercarrière beëindigde. Rini Wachtmans werd al op jonge leeftijd geconfronteerd met acute hartspierontsteking. Dat was dramatisch, ja. Toen dachten we echt dat uh, mijn vrouw en ik en uh, vrienden, dat ik er niet zou overleven. En dat gebeurde voor de eerste keer in Andalusia In de wedstrijd, in de koers. En ik was een van de sterke uh, renners. En uh, ik ging op kop van het peloton. En een ene keer uh, hield alles op en ik uh, ben dus bewustloos gevallen. En ik lag in de ziekenwagen. En ik word wakker en ik zei, oh stop eens eventjes. Ik markeer niks. Laat mij eens even uitstappen. Ik ben uitgestapt en ben gewoon terug naar de finish gereden. Ik heb gewoon de Ronde van Andalusië uitgereden ook. Alleen toen kwam ik thuis en toen gebeurde het alweer. En in België gebeurde het alweer. Dus uh, toen kwam ik bij professor Biersteker in Utrecht. En die zei, jij fiets nooit meer. Nee, je bent heel ernstig ziek. En dan ben je 27 jaar. En als je dan nog een maand en voor de eerste keer weer met je voeten op de grond staat... Ik kon niet lopen, ik woog, uh, ik woog uh, twee keer niks meer, het was net een geraamte. En je kijkt dan de wereld in en je kunt van hier uh, alweer naar buiten wandelen, dan ben je dankbaar. En ik dacht, als er nou aan de andere kant van de wereld anderhalf miljard Chinezen niet weten wie René Wagmans is, dan zullen ze het wel niet zo erg vinden dat ik iets anders ga doen dan wielrennen. Hij neemt het wel serieus, maar toch niet had hij zo, uh, daar eigenlijk altijd mee bezig gezegd. Ik geef jij nee, niet, aan nee. Nee, nee. En dan rijd ik met de fiets weg Hij ja. zei blijf thuis. Ik zeg, ik, waarvoor moet ik thuis blijven? Ja. Ik zeg altijd, als je iets voelt, gewoon van de fiets af, wat even op de grond zit, Maar ja, zo waar, het komt zo niet. Zo ja, werkt dan niet. Het is er niet, zo maar. Ja. ja zo is het leven aan mij. Ja. Ik ben 70-jarig en geworden. En dan is het goed openen, open, op. he. Ja. Open, he. open he. Ja. En je denkt er elke dag aan, elke ja. nacht. Ja. Hey. En het leven is nog, nog zo mooi hier, hè? Het ja. telefoontje dan gelijk opnemen en dan krijg gelijk uh, een pacemaker. Ja. En dan uh, zeker ik een honderd jaar worden, de ik ook. Nou, ja. dat moet. <laughs> ik zei, dat wil ik wel worden. Ja. Ja. Hoe gaat het verder met Kees en Joken? Wanneer krijgt hij zijn pacemaker? Je hoort het in de Oranje Soap tijdens de sportzomer op Radio 1. Ik neem je mee. Vanuit Sint-Willembroort waren dat behalve Rini-Wachtmans ook uh, Joke en Kees Rox. De oranje soep wordt gemaakt door Maarten Bleumers. Als u het wilt terugluisteren, kan dat natuurlijk op radio1.nl. We ja, hebben nou, nu een heel, heel spannend moment, want uh, het is tijd voor het nieuws van uh, half elf. Maar Jan van de Putten is er nog niet. Ik hoor <lacht> dat hij onderweg is. Hij wordt nu uh, naar binnen geloosd. Ja, daar is hij, Jan van de Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. Met het nieuws van was je, Jan? Uh, half elf en twaalf seconden. <lacht> Bij bankenverzekeraar SNS Reaal zijn de problemen zo groot geworden... dat gedacht wordt over verkoop van bedrijfsonderdelen. Een van de mogelijkheden is verkoop van de verzekeringstak. Dat zou 1,5 miljard opleveren. Parkeren in het centrum van de 30 grote steden wordt steeds duurder... blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. In Amsterdam kost een uur parkeren in het centrum nu 5 euro. De NS is niet blij met plannen van minister Schulz van Hagen... voor decentralisatie op het spoor. Ze willen op bepaalde trajecten stoptreinen laten rijden... van concurrenten van de NS, zoals... Arriva en Veolia. En de NS concludeert dat decentralisatie de belastingbetaler geld kost. En dat het de reiziger niets nieuws oplevert. En vliegtuigpersoneel van Arkenfly wordt gedwongen... om drugs te smokkelen van Curaçao naar Amsterdam. doen ze onder druk van criminelen. Onlangs is een steward van de luchtvaartmaatschappij gepakt... met 8 kilo coke in zijn koffer. En de directeur van Arkenfly denkt dat ook andere maatschappijen... last hebben van die druk van criminelen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. The cat sat on en dit is de ANBB verkeersinformatie met de files op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Drie kilometer voor Maastricht. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Als een ongeluk gebeurt bij Radweg Dordrecht, daar is de linkerrijs ook dicht en er staat twee kilometer file. A28 naar Utrecht Die is het langzaam rijden over vier kilometer tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort. En op de A50 Arnhem naar Oost, daar staat vijf kilometer tussen de knooppunten Valburg en Eewijk. Probleem bij de spoorwegen, want tussen Eindhoven-Helmond en tussen en Woerden rijden door aanrijdingen geen treinen. In beide gevallen loopt de vertraging op tot meer dan een uur. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer over zelfmoorden in gevangenissen. Tegen 11 uur de column van Johan Frits. Een aandacht voor de problemen bij SNS. Dit is de Radio 1 Sportzomer.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 Première page tu peux écrire tout ce que tu veux ce que tu veux On t'offre un titre formidable La balade des gens heureux On t'offre un titre formidable Ressemble un peu, on vient lui chanter la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 Gérard Lenormand en Zas met La Ballade de Jeans Heureux. Op weg met Tour de France. Het was vroeg opstaan en ontbijten voor alle toerrenners vandaag in Saint-Jean-de-Maurienne. Jeroen Wielaert is daar over een kwartier, dan start de etappe van vandaag. Wat is het voor een plek, Jeroen, Saint-Jean-de-Maurienne? Zo'n typisch Alpenstadje in het dal van uh, de Morienne. Ze stromen hier in de buurt. Erg mooi ziet het eruit met van die hele robuuste gebouwen. Robuuste vierkante toren. En echt omringing van uh, hoge berg Alpentoppen. Kijk even naar l'équipe van vandaag. Uh, Roland, roi des Alpen. Roland, de koning van de Alpen. En de binnenpagina's. Roland sur le train. Uh, sky dans un fauteuil. Pierre Hollande op de troon en Sky in een zetel. Ik heb daarvoor een echte goede deskundige bij me gehaald. Steven Roach, de ier die in 1987 de Tour won. Ook wereldkampioen werd dat jaar. Even vragen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Steven, what's happening here? Wiggins seems to have already won the Tour. Yes, everybody is already speaking English. You know, generally in France and Tour de France, the natural language is French. Now it's becoming English and more and more. So English with Wiggins first and from second and of course the Sky team dominating. Engels wordt nu de voertaal. Uh, en met Sky als domineer in de ploeg. Maar kunnen ze het echt vasthouden? Can they really dictate the tour up till Paris? Well, looking at the route ahead of us, I think it's possible, yes. Gelet op wat er nog komt, is het mogelijk. I think Nibali will, you know, for the, for the show, for the, you know, try to attack again. And the, especially on Sunday. But it's, you know, it's very difficult for a guy like Nibali to take four minutes out of uh, weekends. Ze zullen het wel proberen, echt. For a deal of four minutes, it heel erg ingewikkeld. Evans had it niet meer. Evans didn't have the power anymore. Hij knikt van nee. No, we, we, we saw him right from the start of the tour. You know, it hasn't really been great. Uh, everybody has been saying in his entourage that it gets better as time goes on, but I don't see it. Blake bleek al voor de toer. Hij zag er niet zo goed uit. En ze zeiden wel dat het tijdens de ronde beter zou worden, maar dat ziet hij niet. Hij zal in ieder geval als uh, eerste Britse toer een krijgen. first, uh, well, Irish-British winner, you will have a success. No, I'm always the first Irish winner. He said, he, I shall always be the first. But it's unique to have a guy from London. Yes, of course. We talk about the Americans with Le Mans. then then uh, you have uh, Armstrong, but they're much, much bigger countries than Ireland and England. So um, I'm the first guy from this side of the of the world to have won it, other than uh, Le Mond, of course. But um, I don't mind sharing with Bradley. He's a good guy. Engeland en Ierland zijn toch kleiner dan een groot land als Amerika. Uh, hij blijft toch de eerste man die uh, van de Engelse Europese kant heeft gewonnen. En hij is blij voor Bradley Wigan, want het is een fijne vent. En Steven Roach, you're a good guy as well. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. En Thank you. Thank you. Jeroen Steven Roach, die ook nu verder moet met zijn gasten van Skoda. We gaan de etappe in. Het is vroeg, 11 uur. Jongens, jullie weer daar gewoon gezellig in Hilversum. Gezellig. Ja, best oh, wel. ja. <laughs> Ja hoor. En anders ga je maar weg. Dankjewel, Jeroen. Ik he? Of Jeroen Wielaar? Oh, nou, nog één dag thuis, dan nou is het weekend. Haal, oh ja, vol. nog een paar uur. Bank en verzekeraar SNS Reaal zit diep in de financiële problemen... en lijkt er op eigen kracht niet uit te komen. De bank overweegt om bedrijfsonderdelen te verkopen. Dat kan worden opgemaakt uit een kort persbericht van SNS... na een artikel van morgen in het financieel Dagblad. De bank benadrukt dat er nog geen beslissingen zijn genomen... over de diverse mogelijkheden. Op de beurs keldert de koers van het aandeel SNS... en staat nu onder de 1 euro. Financieel redacteur André Meijnenma, goedemorgen. Goedemorgen thuis. Wat is precies het probleem bij SNS? Ja, de problemen zijn eigenlijk al langer bekend, al spelen een aantal jaren, al sinds 2009 met name. Dan, en die worden eigenlijk alleen maar meer en groter, omdat de financiële crisis aanhoudt, de recessie uh, telkens de kop opsteekt En SNS zijn maar niet in slaagt om de problemen uh, te boven te komen. En door die crisis en de financiële uh, economische crisis, uh, de problemen eigenlijk maar groter worden samengevat zijn er drie zaken. Ze hebben flink geïnvesteerd in de jaren 2000 in vastgoed. Vastgoedfinanciering, projecten en dergelijke meer in de Verenigde Staten, in Spanje, in Nederland. En die staan allemaal voor een groot deel onder water. Dat wil zeggen, ze leiden daar zware verliezen op. Bijna meer dan 2 miljard hebben ze al moeten afschrijven op die problemen. En die problemen kwamen bovenop de problemen in de financiële wereld. Hmm. Tweede is, uh, ze hebben steun nodig gehad omwille van die financiële crisis... van de staat, 750 miljoen. Ze zijn niet in staat om dat terug te betalen. Is, het het nog, niet is het nog niet terugbetaald? Is oh, nog okay. niet terugbetaald, nee. En daarnaast, eh, door die financiële crisis en de recessie eh, zijn er nog minder inkomsten... en hebben zij als bank ook, als zwakke bank, grote problemen om aan geld te komen op de kapitaalmarkten. Moeten dus duurder lenen en zijn dus ook minder goed in staat om bijvoorbeeld de buffers van de bank te verhogen... waardoor ze ook beter in staat zijn om klap op te vangen. Nou, die cocktail van al die dingen zelf zorgen ervoor dat SNS dus zwaar in de problemen komt... en doordat die problemen in de wereld maar aanhouden, ja. in de financiële wereld, in de economie... slagen ze maar niet in om, er, om eruit te groeien. Wat kunnen ze doen? Nou ja, je kunt van allerlei scenario's bedenken. Je kunt hopen op betere tijden dat het allemaal goed gaat. En, en dat doen dat pensioenvolkeren niet. Het meest dat helpt niet echt. Nee. Dat duurt erg lang en dat uh, levert er weinig op op dit moment. Uh, je kunt kijken naar wat kun je beter kunt doen. Zorgvuldiger, met minder kosten doen. Maar daar zijn ze ondertussen al op uitgekeken. En hebben ze eigenlijk alles al gedaan wat je kon doen. Uh, daarnaast hebben ze al gestopt met de hele vastgoedfinanciering. Ze doen eigenlijk helemaal niks meer in vastgoed. Alleen maar houden wat ze nog hebben. En zoveel mogelijk proberen te verkopen. En daar nog wat geld van te maken. En de laatste mogelijkheid is dat je gaat kijken naar wat je als bank kunt afstoten. Het is een bank en verzekeraar, dus momenteel worden ook scenario's bekeken: van wat kunnen wij afstoten aan verzekeringsactiviteiten. Ze hebben reaalverzekeringen. ze hebben Zwitserleven, om wat te noemen. Ze hebben Axa Nederland. Dus ze hebben een aantal mogelijke uh, verkoopscenario's op de plank liggen. Want zou dat helpen als een onderdeel verkopen? Gaat het ja. dan beter? Want dan komt er geld binnen natuurlijk. Die komt er geld binnen, zo'n anderhalf miljard. Is dan misschien net voldoende om, om, om een aantal van de problemen op te lossen. Dat levert nog niet alles op. Maar in ieder geval, het zou voor een hoop uh, opluchtingen zorgen bij de bank zelf. Alleen, het probleem is dat in een wereld die geteisterd wordt door financiële problemen... dat de kopers niet bepaald staan te trappen om die dingen te kopen. Dus dat wordt ook nog een probleem om de juiste kopers te vinden. In ieder geval, men werkt aan alle scenario's. Zelfs dus aan het opklippen van de bank en verzekeraar die ja. nu is. Stel dat je daar geld op staat, moet je dan zorgen maken? Nee, denk het niet, want het is natuurlijk een, het is wel een systeembank. Maar daardoor ook juist uh, wordt het Nederlandse bank, het ministerie van Financiën, letten alle kanten op zo'n bank. We hebben een, een garantiestelsel voor uh, spaargeld. Uh, kortom, de andere banken zullen het niet toelaten. En het ministerie van Financiën ook niet om deze bank te laten omvallen. Maar ja, vervelend is natuurlijk wel voor zo'n bank. Want het is natuurlijk wel het zwakste broertje in heel bankenland. Ja. Dankjewel, André Meijnema. Alsjeblieft. Op de dag dat de rechtbank hem zou veroordelen voor een tweevoudige moord... pleegde Fred B. gisteren zelfmoord in het huis van bewaring. Zelfdoning in een gevangenis, het ligt heel gevoelig. Nationale ombudsman Alex Brenningmeijer... die onderzocht over onder gedetineerden. Meneer Brennickmeier, goe goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Een afschuwelijke zaak, de zaak van Fred B. Hij vermoorde in 2011 zijn ex-schoonouders in Middelburg... naar eigen zeggen om zijn ex-vriendin te laten leiden. Um, tijdens de, de strafzitting kondigde B zijn zelfmoord al aan. En hij uh, woonde het proces geboeid bij, extra bewaking had hij. De vraag is natuurlijk, hoe kan het dat hij toch zelfmoord heeft gepleegd? Dat is inderdaad de vraag en de overheid die moet ook verantwoording afleggen... voor zo'n geval van zelfdoding in een cel... En uh, wij hebben in uh, april 2012 op een rijtje gezet... naar aanleiding van uh, uh, vele gevallen van uh, zelfdoding in politiecellen... wat daar al zo voor nodig is. Ja, ja daar gaan we het zo uitgebreid nog over hebben, over dat onderzoek. Maar eerst even nog over, over Fred B. Het is natuurlijk onbegrijpelijk. Die man kondigt aan dat hij dat gaat doen en het lukt hem ook nog. Is er dan geen <tossimus> <dat>? toezicht? <kwijls> Nou ja, je, je verwacht toezicht. Hè. En het de, de de, de, de de huis van bewa bewaring moet ook voldoende zorg besteden aan. Kijk, ah, ja. en dat die zelfdoding pleegt... Um, daar kan ik nu op dit moment natuurlijk helemaal niets van zeggen... wat, uh, wat de oorzaak ervan was en hoe het kon. Het onderzoek maar loopt, maar er loopt staat, natuurlijk. er staat een heel groot vraagteken natuurlijk bij dit geval. Ja, want je denkt, je ziet televisieseries en films... en dan denk je, ja, je veters en je riem, die moet je allemaal afgeven. Lakens zal die ook wel, ja. nou ja, dat is goed... Dat allemaal afgeschermd, neem ik aan. En afgepakt. Maar goed, toch, het uh, was toch kon het Ja, je mag, je mag ervan uitgaan dat ze alle maatregelen nemen. Uh, wij hebben op basis van veel onderzoek wel ook uh, ontdekt... En het ervaringsgegeven dat als iemand per se zelfdoding uh, wil toepassen... dat dat dan op een bepaald moment gebeurt. Uh. Maar in dit geval is het natuurlijk dramatisch dat hij het aankondigt... en vervolgens ook doet ja. dat je je afvraagt hoe kan dat nou. Ja. Wat, wat gaat er nu gebeuren in de zaak van Fred B.? Um, nou, in eerste plaats de strafzaak is natuurlijk stopgezet. En uh, de, de, het Huis van Bewaring en het Openbaar Ministerie... die uh, moeten een onderzoek instellen. En daarmee dus ook verantwoording afleggen... voor de uh, geleefde zorg aan deze, aan deze meneer. Ja. Uh, en dat moet ook zeg maar, een voldoende onafhankelijk onderzoek zijn... zodat de overheid ook echt verantwoording aflegt voor, uh, voor dit geval. Ik neem aan dat we gaan kijken hoe het heeft kunnen gebeuren... en ook of dat iemand te verwijten valt dat het is gebeurd... Ja, ik hoorde een piepje. Ik dacht al dat hij wegviel. En weg viel, maar toen misschien... was meneer hier weg. Bent u, oh, u er nog? U bent er weer, ja. ja. Ik ben het excuus. ik val zelf niet e weg, maar uh, mijn stem valt kennelijk weg. Okay. Um, maar ze moeten natuurlijk haast van minuut tot minuut op een rijtje zetten. wat uh, A, wat de voorzorgen zijn geweest. En B, welke handelingen uh, B ja. zelf verricht heeft. Uh, zodanig dat hij uh, overleden is. Ja, en, en wie daar dan verantwoordelijk voor is, neem ik aan. U zei al, u heeft eerder een onderzoek gedaan. En dat was een paar maanden geleden kwam dat uit. Naar overlijdensgevallen van gedetineerden. Um, u heeft onderzocht in 2011 overleden 39 gedetineerden in uh, gevangenissen ja. of huizen van bewaring. Ging dat allemaal ja. om zelfmoord? Nee hoor. Deels gaat het om uh, overlijden op basis van een natuurlijke dood, bijvoorbeeld iemand met een hartfalen. Uh, maar in een aantal gevallen ging het ook om zelfdoding en dan zit je in de orde van een uh, tiental gevallen. Is dat veel, vindt u? Daar gaat hij weer? Daar gaat hij weer? <lacht> Meneer Bredeck bij je? Ja, ja, hallo. Ja, u, wilde, u zit in Utrecht voor de helderheid. Dat ja. de mensen denken, nee. waarom, wat is er allemaal aan de hand in de studio? U bent niet bij ons. Nee, nee. U, u ging net antwoord. Ik vroeg, uh, is dat veel? Een aantal tientallen gevallen. 10 uh, is natuurlijk tien te veel. Hè, want je, je hoopt altijd dat uh, zelfdoding voorkomen kan worden. Vooral ook omdat het vaak onder veel problematische omstandigheden is. Hè. Stel ja. dat mijn broer psychische problemen heeft daarmee in de gevangenis terechtkomt, maar ook nog zo, zichzelf dood. Ja, dan, dan heb je natuurlijk heel veel vragen. En dan wil je ook dat er voldoende zorg besteed is aan, uh, aan je familielid. Ja, ja. U, u heeft onderzoek gedaan. Um, wat kwam daaruit in grote lijnen? Nou, uit dat uh, onderzoek bleek dat... Uh, uh op zich de instellingen wel hun best doen om het te onderzoeken... maar dat dat onderzoek toch onvoldoende samenhangend is. dat wil zeggen Het dat onderzoek na de zelfmoord hè, bedoelt u dan? Na, ja, ja, na, de ja. Zelf, na de zelfdoding. Dat had onvoldoende samenhang. De instelling zelf moet een calamiteitenonderzoek doen. Ze moeten het ook melden bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Dat gebeurde ook niet altijd. En de politie doet een onderzoek. Je moet natuurlijk de uitkomsten van die onderzoeken ook combineren. En dat gebeurde niet, zodat er een eh, niet volledig beeld stond van uh, wat er precies is gebeurd en dat beeld moet natuurlijk bestaan uit de toedracht was het te voorkomen en vooral ook de vraag wat valt er uh, hiervan te leren ja. dat even voor de helderheid u heeft niet zozeer onderzoek gedaan naar ho hoe kunnen die zelfmoorden gebeuren naar de toedracht maar naar het onderzoek daarna wat er daarna plaatsvindt en daar dat, dat op veel punten is dat niet volledig en ook nee, niet, uh, naar, en en ook niet en onafhankelijk niet zegt u hè ja, onafhankelijkheid is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Want eh, wat ik eerder zei, de overheid moet gewoon verantwoording afleggen. En dan kun je wel zeggen, ja, we hebben een intern onderzoek ingesteld. Ja. Maar uiteindelijk moet dat onderzoek voldoende betrouwbaar zijn. En dat is ook een eis die voortvloeit uit, uh, uit internationale rechtsnormen. Hè, want het is natuurlijk niet niks. Maar wat zit daarachter? Zijn ze niet bereid om echt verantwoording af te leggen? Of waarom kan dat niet onafhankelijk? Um, nou ja, het, het is natuurlijk een onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Zo is het helaas. Uh, het is voor die instellingen vaak natuurlijk wel ingrijpend. Maar tot nu toe is het zo dat, uh, dat zeg maar veel nadruk ligt op het eigen onderzoek van de instelling. En dan is mijn vraag als ombudsman. Hé, hey, en waar is het derde oog wat kritisch meekijkt? Nou, en dat moet ja. goed georganiseerd worden. Zou er misschien ook achter kunnen zitten dat het, die mensen werken in die instellingen? Ja, het is een beetje, hoe noem je dat, je, je onderzoekt je... Sla, slagen keurt zijn eigen vlees. Precies, ja. Ja, dat Dank element wel, zit er wel in. De, de politie en het Openbaar Ministerie kunnen er ook bij betrokken worden. Dat zijn natuurlijk instanties die iets meer afstand hebben. Maar het ligt allemaal wel binnen de justitiesfeer. En als ombudsman vind ik wel dat je waarborgen voor onafhankelijkheid moet creëren. U, u heeft veel klachten ook gehoord van familie, hè? Ja, nabestaanden die hebben nogal uh, wat klachten. In de eerste plaats worden ze wel bij het onderzoek betrokken. Want vaak kunnen nabestaanden ook goede informatie geven over wat, wat eraan vooraf ging, hè, wat van belang was. En de tweede klacht van nabestaanden is dat ze vaak achteraf onvoldoende geïnformeerd worden. Want het is heel menselijk dat, zoals ik daar straks beschreef, een familielid van mij pleegt uh, uh, zelfmoord, dat je precies wil... Ja. ja. Meneer Bredingmeijer, wij horen u niet meer. Wij gaan een onderzoek instellen naar de kwaliteit van de verbinding... met de nationale ja. ombudsman. Ja. Bent u er u weer? Er weer. Ja. Ja, ja, ik ben er wel. Ja. Ik ben er wel. Ja. Wij, wij horen u de hele tijd niet. U had het over de klachten Ach, van, van de ja, nabestaanden. Uh, precies, en dat dat heel logisch is. Um, ja, ik weet niet meer precies bij exact welke zin u was gebleven. Maar nou, in ieder geval, wat, wat belangrijk is voor, uh, voor nabestaanden... dat ze de precieze toedracht weten uh, ja. van, uh, van de zelfdoding. Uh, omdat dat ook vragen invult. En natuurlijk ook noodzakelijk is voor het, uh, voor het rouwproces. Maar wat moet er anders? Uh, het onderzoek moet meer gecoördineerd worden. Dat wil zeggen, de instanties... die erbij betrokken zijn, die moeten meer kijken... ook naar elkaars uh, uh, resultaten. Ik vind ook dat gekeken moet worden... naar die onafhankelijkheid van het onderzoek. En ik kan er niet zeggen, dat moet zo ingevuld worden. Maar ik vind wel dat dat... Uh, dat daar... Ja, ik denk dat wij een we... diepgaand onderzoek gaan instellen. <laughs> Gaan dan we dan het hierbij laten? Want, nee. Ja, ik ben ja, er wel. Ja, ja, het is heel erg vervelend. Ja, u zei nog even over die, dat er niet uh, onafhankelijk genoeg naar wordt gekeken. Wat, zich, wat doet u de suggestie wie daarbij moet komen? Nee, dat is nou juist niet wat op mijn weg ligt. Dus ik vind dat justitie zelf uh, die waarborgen voor onafhankelijkheid moet invullen. U doet alleen de aanbevelingen. Ja. ja. Goed, um, nou, ik hoop dat uh, de mensen die dit aangaat hebben uh, kunnen meeluisteren. anders moeten ze maar nog even op de site terugluisteren. En dan kunnen ze alle witjes eruit knippen. Ik dank u in ieder geval hartelijk, Alex Brenner. Graag ga gedaan. Oké, okay, goedemiddag. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. Where is the sun, where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 The sticks and the specks on the girl.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 67 spiks en speks van de Bee Gees. Het is tijd. De Radio 1 Sportzomer column. Vandaag met cabaretier en schrijver Johan Frits. Ik was een jaar of elf en Ajax was de beste. Van het land, van Europa, van de wereld. De spelers waren mijn helden. Op het schoolplein wilde iedereen kluivert, rijkaart of liedmanen zijn. Grote leider van het team dat wij in de Finex-wijken van Almere naspeelden... heette Louis van Gaal. Legendarisch om zijn daden, om de karate trap tijdens de Champions League finale... waar Nigel de Jong nog jaloers op zou zijn. Maar zeker ook legendarisch om zijn woorden. Ben jij nou zo dom, Ted van Leeuw? Ben jij nou zo dom of is het niet? Ben ik niet begonnen te zeggen dat ik de belangen van Ajax moet verdedigen? Waarom stel je dan deze vraag, Ted van Leeuw? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij nou zo dom? Nee, Louis is geen typische boeddhist. Het is niet een monnik die in een oranje gewaad het veld opzweeft... om Klaas-Jan en Raphaël hun ying en yang terug te geven. Neem je plaats op de sofa van Louis van Gaal, dan wordt het misschien wel een slagbank. Maar toen ik hoorde dat Louis, de man die in 2002 met oranje... niet eens de kwalificatie voor het WK wist door te komen, opnieuw bondscoach wordt... toen kon ik alleen maar terugdenken aan die gloriedagen van Ajax hoe Louis cup na cup binnensleepte en het onmogelijke werkelijk maakte. Nu haast al onze wielrenners ook al roemloos ten ondergaan... in het fietsgeweld van de Franse bergen... lijkt het er langzaam maar zeker op dat er een vloek heerst op deze sportzomer. Wie naar buiten kijkt, kan niet anders concluderen. Maar terwijl het wolkenwater met bakken naar beneden plenst... en wij ons hart vasthouden voor Londen, mogen we stiekem weer hopen dat Louis met vuur de oranje ego stemt... en ons in 2014 in Rio naar het Christusbeeld op de top van de berg loodst. De column van uh, Johan Frits. Morgen de kolom van de schrijvende wielrenner Marijn de Vries. En de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer die is er nog. Uh, meneer Brenningmeijer, nou, lees ik net dat u uh, onderzoek gaat doen... naar de aanpak van blauwalg. U moet er ook maar overal verstand van hebben, een beetje wel. Als ombudsman ga ik natuurlijk over de hele overheid. En uh, daar zijn heel veel verschillende onderwerpen. Ja, ja. en dit nou gaat natuurlijk ook na aan het hart: blauw alg? Uh, nou, het vorige ik er onderwerp uh, hakte wat dieper in. Nou, bij dat, dat blauwalg vond ik wel belangrijk dat die ondernemers die ermee te maken hebben, die recreatieondernemers die zeg maar hun bedrijf exploiteren, dat die toch uh, zeg maar erg veel last van kunnen hebben. Niet alleen van de blauwalg, maar ook hoe de overheid daarmee omgaat. He, want je, je camping grenst aan zwemwater. Komen de mensen naar je camping vanwege dat zwemwater? Staat er een bord blauwalg? Is er echt blauwalg? En ga zo maar door. Ik denk dan altijd, het zal wel meevallen. Neemt, neemt u, moet u dus elke dus niet klacht denken. serieus, meneer Brenningmeijer? Of ik elke klacht serieus neem. Ik kan me zo voorstellen dat u ook wel eens denkt van... nou, waar gaat dit over? Nou, ik denk dat dit niet onderschat mag worden. Nee, uh, het het is in de Tweede kamer. Nee, nee, nee, kijk, wij, wij kijken heel goed wat we doen met klachten... en zeker de tijd die we aan klachten besteden. Um, en er zijn ook heel veel klachten die we uh, zeg maar op een hele eenvoudige... makkelijke manier oplossen. Hè, bijvoorbeeld iemand die geen antwoord krijgt van de Belastingdienst... zegt een eenvoudig, Belastingdienst geeft nou toch antwoord. En dan doen ze het. En dan, ze... dan ja. en dan doen ze het. Oh ja, nee, dat werkt prima. Oké, okay. dus als ik een keer een probleem met de Belastingdienst... kan ik ook bellen. Ja, maar bel eerst de belastingdienst, want <laughs> okay. meestal lost het zich dan ook op. Het gaat sneller. Ja, Goed, uh, dat is uw volgende onderzoek dan. Of nou, nee, u bent ongezwijfeld met nog veel meer dingen bezig. Uh, dank in ieder geval dat u hier was via Utrecht. De verbinding was niet altijd even goed, maar toch fijn dat u er was. Alex okay. bij bijna. Zometeen is hier een fotograaf, de gast die voor een toonaangevende uitgever... een fotoboek van Nederland heeft gemaakt. Kan dat zonder clichés?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 Nu één jaar lang van 35 voor 20 euro per maand. Ex Bijvoorbeeld met de gratis Nokia Lumia 900. Kijk op kpn.com/slash zakelijk, ook voor de voorwaarden. Dit is Radio 1.